9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt De piloten van het Air France-toestel dat in 2009 boven de Atlantische Oceaan verongelukte, hebben fouten gemaakt. Ze reageerden niet goed op onjuiste meldingen over de snelheid van de Airbus. Dat blijkt volgens de Wall Street Journal uit het onderzoek van zwarte dozen met vluchtgegevens. De eerste resultaten worden vrijdag officieel gepresenteerd. Het toestel kreeg op de vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs te maken met turbulentie en ijsvorming. Daardoor werkte de snelheidsmeter niet goed en gingen allerlei alarmen af. De piloten reageerden niet volgens de standaardprocedures en konden het toestel niet stabiel houden. Bij het ongeluk kwamen alle 228 mensen aan boord om.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 Amerikaanse predikant, die voor afgelopen zaterdag het einde der tijden had voorspeld, heeft een nieuwe datum genoemd. Hij zegt nu dat de wereld op 21 oktober vergaat. Dat was volgens hem altijd al de geplande dag waarop de aarde verandert in een vuurbol. Eerder dacht hij nog dat de meeste mensen in de tussentijd zouden omkomen door allerlei rampen. Ik besef nu dat de apocalyps zich in één dag voltrekt, omdat God de mensen niet maandenlang wil laten lijden, zegt de christelijke predikant. Hij maakt zich geen zorgen over zijn volgelingen die hun baan opzegden en alles verkochten. Die redden het wel, zegt hij. In Amerika zijn al duizenden reclameborden neergezet met een nieuwe datum. Het weer vanmiddag overwegend zonnig en droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Temperatuur 15 graden langs de kust en een graad of 18 in het binnenland. Morgen meer zon en hogere temperaturen. 18 graden aan zee en 23 in het zuidoosten. ANWB-verkeersinformatie. Nog 158 kilometer file. De meeste vertraging zit in de regio Utrecht. Blink wat bijzonderheden nog. Er was een aanrijding op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Afrit en Barneveld nog 9 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is tussen Echt en Eurmond... de spitsrook dicht vanwege een technische storing. Vanaf Sint-Joost staat daar 3 kilometer file. Ook was er een aanreiding op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Rolof-Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Blijswek en Noordorp 4 kilometer. Bij Zoetermeer is de rechter reisrook dicht, daar staat een auto stil. Hetzelfde geldt voor de A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Knopen Terbrechtseplein is de linker reisrook dicht. Ook daar zat een auto met weg. Vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan het Terbrechtseplein 10 kilometer file.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. De verwoesting in het Amerikaanse stadje Joplin is enorm. Een deel van de stad is verworden tot een desolaat stuk niemandsland... vertelt Nederlander Rebond Klok. Hij is werkzaam in Joplin, u hoort hem later. Maar eerst naar, ja, daar is hij weer, de IJslandse aswolk. En opnieuw heeft het vliegverkeer er last van. Vorig jaar lijgde een aspluim het luchtverkeer dagenlang plat. Of dat nu ook gaat gebeuren, is de vraag. Aan de telefoon Fred Kunneman van Eurocontrol, Europese luchtruim. Houdt dat in de gaten, meneer Kunneman? Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u druk met het omleggen van routes? Ja, we hebben wel wat extra verkeer gekregen. Omdat uh, men niet over het noordelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan gevlogen heeft vanwege de aswolk. Dus al die uh, vluchten uit de Verenigde Staten en Canada, die zijn hoofdzakelijk in België en Nederland binnengekomen vanmorgen. En daar zijn we nog even druk mee. Is dat een druk bevlogen route daar? Er komen als je dagelijks zo'n 350 widebody vliegtuigen, dat zijn vliegtuigen met twee gangpaden, vanuit Noord-Amerika naar Europa... Die landen allemaal ergens tussen 5 uur s morgens en 12 uur s middags. En die gaan dan uh, gepoetst worden en die 3 uur middags weer terug naar Noord-Amerika. Dat is een dagelijkse gang van zaken. Ja, um, dus er zijn daar uh, problemen. Um, kunt u zeggen hoeveel vluchten er zijn geschrapt of in ieder geval vertraagd of omgelegd? Nou, er zijn uh, eigenlijk echte geschrapte vluchten. Dat zijn alleen vluchten naar uh, Schotland en Island op dit moment. Uh, er zit in Brussel continu een crisiscel, daar zitten een aantal partijen in de Europese Unie, Eurocontrol, uh, de Europese luchtvaarttoezichthouder, EASA. Daar zitten de luchthavens in en de vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappijen. Die krijgen elke zes uur nieuwe kaarten aangeleverd en daar staan dikke rode vlekken op. En die dikke rode vlekken, dat is as met een hoge concentratie meer dan 0,4 milligram per kubieke meter en daar moet de luchtvaart weg blijven. Die rode vlekken die liggen op dit moment uh, boven Schotland en uh, de Atlantische Oceaan en IJsland. Mm -hmm. En uh, dat betekent dus dat daar op dit moment niet gevlogen wordt. Nee, zojuist maakt Luchtvaartmaatschappij KLM bekend dat het alle vluchten tot zes uur uh, heeft geschrapt op Noord-Engeland en Schotland. Wij dachten dat die aswolk um, wat laag lag, zodat die men er overheen kon vliegen. Maar dat is dus niet het geval daar in het noorden. Het is vrij zware as als we die vergelijken met vorig jaar. Vorig jaar hing die op grote hoogte. En nu hangt uh, de hoofdzaak eigenlijk beneden de 7 kilometer. En dat is uh, niet zo'n groot probleem voor de vliegtuigen... die uh, normaal op 11, 12, 13 kilometer er overheen vliegen. Maar waarom maar dat is dan toch een vliegverbod in het, het noorden? Ja. Er is geen vliegverbod. Vorig jaar, toen we die chaos hadden... toen hebben de staten die hebben luchtruim gesloten... En dat is dit jaar niet het geval. Uh, de luchtvaartmaatschappijen krijgen gewoon een advies. En de luchtvaartmaatschappijen dus in wezen de vliegers die bepalen of ze wel of niet op ja, hun bestemming liggen. Ja. Okay. Dus vliegtuigen krijgen er last van als ze dus naar beneden gaan of op moeten stijgen. Komt het hier naartoe, naar het Nederlands luchtruim? Het blijft op dit moment noordelijk van Nederland hangen. Het ziet er naar uit dat die aswolk uh, vanavond tegen een uur of acht uh, tegen Denemarken uh, en Noorwegen aan ligt. Uh, de luchthavens van Kopenhagen en Oslo die zijn nog niet uh, betroffen. Maar het zou kunnen dat dat uh, probleempjes gaat opleveren in Scandinavië. Ja. We zijn heel erg afhankelijk van de windrichting. De windrichting staat op grote hoogte altijd vanuit west naar oost, hè, de jetstream. En uh, als het zo blijft, dan blijft die lucht uh, met iets uh, boven Nederland, in het noorden van Nederland. Fred Kunnemel van Eurocontrol, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen door naar um, Iran, want een explosie op een olieraffinaderij in Iran... vanochtend vroeg, um, heeft gevolgen gehad voor president Ahmadinejad. Dat wil zeggen, um, hij was daar vlakbij... Uh, voordat de raffinaderij officieel geopend zou worden, heropend. Twintig uh, mensen raakten gewond. Wij schakelen met correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, wat is er gebeurd bij die raffinaderij? Nou, dat is een beetje de vraag. Uh, het is natuurlijk overal waar president Ahmed naartoe gaat en er is een explosie. dan denken mensen natuurlijk direct aan een aanslag. Maar het zou ook kunnen dat het hier. Om een gewoon industrieel ongeluk gaat. Ahmadinejad die was daar uh, om een, de derde fase van, een, van, van die raffinaderij te openen. Dan moet je voorstellen dat het een gigantisch grote raffinaderij Het is dus niet echt duidelijk waar uh, dat ongeluk of die explosie of die aanslag zich precies heeft, uh, ja, precies heeft plaatsgevonden. Was dat in de buurt van Ahmadinejad? Was dat kilometers verderop? Uh, daarover geven de Iraanse persbureaus, die als enige aanwezig waren, nog geen, geen duidelijkheid. Maar dat wordt natuurlijk wel de hamvraag. Ging er iets af vlak achter de president of was dat inderdaad heel ergens anders op het complex? Maar Thomas, er is meer gebeurd bij bezoeken van Ahmadinejad. Zijn er mensen die hem zo dringend uit de weg willen ruimen? Nou, één ding is zeker, president Ahmadinejad was wel niet populair in het buitenland... ...maar is de afgelopen maand ook een stuk minder populair uh, onder zijn eigen aanhangers uh, in Iran zelf. Er is een uh, conflict ontstaan met opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. En, en er zijn veel mensen binnen het Iraanse systeem die een beetje met de goede man in de maag zitten. En ja, dan kan je natuurlijk uh, een, uh, een complottheorie erop nahouden... ...waarin je stelt dat, dat er mensen zouden kunnen zijn die denken van... ...nou ja, als Ahmadinejad nou bij een ongeluk om het leven zou komen... ...dat zou natuurlijk niet verkeerd zijn. Uh, maar ja, nogmaals, uh, dat is maar een theorie. Ik weet zeker dat mensen hem zullen gaan zeggen. Uh, maar dus de plek van die explosie wordt daardoor heel cruciaal... als blijkt dat het gewoon heel ergens anders was... dan denk ik nou gewoon industrieel ongeluk. En dat komt helaas maar al te vaak voor in Iran. Ja, en aan de andere kant denk ik dan, Thomas... als het geen aanslag was, maar een explosie... is dat misschien ook wel pijnlijk voor Iran? Want het is een spiksplinternieuwe raffinaderij, toch? Ja, nou in ieder geval, dit onderdeel van die raffinaderij is, uh, is inderdaad Splix Winter nieuw. En het is ook een beetje sneu voor Iran natuurlijk. Uh, vroeger uh, hielp het Westen mee met het bouwen van dit soort raffinaderijen. Maar nu zijn er sancties over Irans controversiële nucleaire programma. Het Westen wil dat Iran stopt met het opwerken van, uh, de opwekken van, uh, van uh, uranium. Dat het eventueel voor een bom gebruikt zou kunnen worden. Dus Iran is onder sancties, krijgt geen uh, onderdelen meer voor die, uh, voor die olie- en gasindustrie. En moet het dus zelf doen. Ja, dan is het uh, inderdaad sinant voor een land dat, dat zegt dat dat allemaal niet uitmaakt. Als dan de president op bezoek is en er gaat iets de, de, de lucht in. No. Thomas Erdbrink, dankjewel voor uh, het laatste nieuws... rond die explosie op een Iraanse olie -raffinaderij. Het is twaalf minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Niet economische groei, maar geluk voor zoveel mogelijk mensen. Daar moeten politici maar eens naar streven. Althans, dat stelden de deelnemers van het Eerste Internationale Gelukscongres in Brussel. Maar niet de minste sprekers, hoor. De gerenommeerde Britse econoom Richard Layard en de Europese president Herman van Rompuy bijvoorbeeld. En onze correspondent Joris van Poppel. Mocht wat kosten. Meneer van Rompuy, bent u gelukkig? Ik ben gelukkig, maar ik ga hier spreken over het geluk. Ja. In een van de grootste bankgebouwen van Brussel... zo'n 150 mensen, keurig in pak allemaal. Bankiers zijn het. Zakenlui, economen... Maar ook bijvoorbeeld chirurgen en professoren. Ze zijn hier om te praten niet over de euro, ze zijn hier om te praten over geluk. Well, I think we need een major change in de culture van uh, Western society. Lord Richard Lear, een bekende econoom van de London School of Economics, is de hoofdspreker. Volgens hem moeten regeringen minder aandacht besteden aan economische groei, maar meer aan. Het geluk van hun burgers. Adopt as its objective. Geluk voor iedereen. Daar moeten Europese landen naar streven, zegt Leer. En dat bruto nationaal geluk, daar moet je statistieken over gaan bijhouden. Groot-Brittannië gaat er binnenkort mee beginnen quarter of a million people by the government in Britain which will be part of the official statistics of Britain I think we're the first country uh, to do this Op een schaal van 1 tot 10 moeten de Britten straks gaan aangeven hoe gelukkig ze zijn. Say for example 10 is very satisfied with my life uh, not is not at all satisfied with my life. How happy are you on a scale of 1 to 10? 8. <laughs> Ladies and gentlemen, op het podium Europees president Van Rompuy. What is happiness? Happiness is like a butterfly. The more you chase it, the more it will elude you. Geluk is als een vlinder, zegt hij. Als je hem probeert te pakken, ontsnapt hij. But if you turn your attention to other things, it will come and sit softly on your shoulder. Meneer Van Rompuy. Waarom is geluk zo belangrijk? Omdat mensen geluk het belangrijkste in het leven vinden. Wat we nu proberen te doen, of wat dat Leert probeert te doen, is een verklaring te vinden voor dat fenomeen dat hij vaststelde dat sinds 1945 de economische ontwikkeling een heel sterk stijgende curve volgt, terwijl het geluksgevoel, een, een vlakke lijn is. Hij zegt ook, streven naar economische groei... is eigenlijk niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker om te streven naar geluk. Nee, hij zegt dat economische groei... in functie van werkgelegenheid wel heel belangrijk is. Omdat werkgelegenheid mensen een zin in het leven geeft... een hoop in het leven geeft... en dus een geluksgevoel geeft. Hoe belangrijk is uw werk voor het geluk van de Europeanen? Ik tracht in elk geval bij te dragen... dat ze niet ongelukkiger worden. En dat zou wel het geval zijn... Uh, mocht de eurozone niet stabiel zijn. Wat dat wij trachten te doen is uh, ja, dat Europees gebouw overeind te houden. Ik denk dat we daar ook in zullen lukken. Uh, omdat dat belangrijk is voor de algemene stabiliteit in de samenleving. Voor de werkgelegenheid van de mensen. Voor hun levensstandaard. Dus ik ga niet zeggen dat wij hun geluk gaan brengen. Maar we gaan trachten te vermijden dat ze in een ongelukkige toestand terechtkomen. Een nieuw droogterecord in Nederland. En straks de Veendijken hebben, ondanks een paar buitjes, daar nog steeds heel erg veel last van. Hoort u zo meer over? Eerst naar Jolanda van der Velde. Hoe stopt de snelwegen, Jolanda? Langzaam komt er wat schot in, maar bij elkaar nog wel 140 kilometer file, Lara. Uh, de aanrijdingen zorgen voor de meeste vertraging. Die zit trouwens uh, de meeste vertraging rondom Amsterdam en Utrecht. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen 1 Brug en Amersfoort Noord nog 6 kilometer na een aanrijding. Op de A10 de Ring Amsterdam tussen Afrit Volendam en Duivendrecht 9 kilometer. Bij Duivendrecht zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A28 Swolle richting Hogeveen tussen Zuid-Wolde en Knopend Hogeveen 3 kilometer. Eerder hadden we een aanrijding op de A50-os richting Eindhoven. Alle rijstroken zijn al een tijdje vrij. Tussen Knopend Paalgraven en Vegelnoord nog steeds 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar overlevenden in het Amerikaanse stadje Joplin. 116 mensen kwamen daar gisteren om het leven bij een allesverwoestende tornado. Raymond Klok woont sinds 2006 in de stad Missouri en heeft een kantoor in de getroffen stad. Eerder vanochtend vertelde hij hoe hij na de tornado's van gisteren naar zijn werk reed. Ik rijd weg uit Carthage, en zodra ik uh, buiten Carthage ben op de snelweg richting Joplin...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 Ja, zeer zeker. Uh, onze gouverneur heeft ook gezegd... Van, ...hij durft, uh, op dit moment uh, helemaal niks in de mond te nemen... ...omtrent het aantal doden, want het staat min of meer vast... Dat, uh, ...dat dat absoluut nog op gaat lopen. Er is zoveel verwoest, zoveel straten, wijken, complete wijken... ...zijn gewoon verwoest over die straal van 10 kilometer. Er is zoveel puin. De, uh, de, het leger is ingezet. De uh, National Guard, dat is min of meer de reserves van het leger... ...die zijn vandaag ingezet. De militaire politie is bezig...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 Het is tien minuten voor half tien. Nog even naar Joris van der Kerkhof. Lopend door het Friese platteland ziet Joris brede rivieren... traag door oneindig laagland gaan. En ganzen, ziet hij, of niet, Joris? En gutto's hoor ik, en die zie ik ook. Ja. Die gutto's zijn er meer in dit plekje van, de, van Friesland dan de, dan de ganzen. Maar af en toe komt er ook wel een, een gans voorbij. Drieënhalf uur praten over ganzen levert vooral op dat uh, de mensen die erover praten... de boer, de man van de vogelbescherming en de jager... het op sommige punten niet helemaal met elkaar eens zijn... maar het gevoel in ieder geval wel geven, prettig genuanceerd... zoals ze zijn met hun grijze haar en allemaal dezelfde kleur ogen... dat ze er wel uit zullen komen. 200.000 ganzen zijn er nu in de zomer. En uh, dat moeten er 100.000 weer worden, net als vijf jaar geleden. De boer, boer Terpstra, die, uh, die had ooit eens... Uh, een fijn gevoel uh, bij ganzen. Uh, maar uh, dat heeft hij nu niet meer. Ze Zij poepen zijn uh, land vol en maken er alleen maar een, uh, een rotzooi van. De liefde voor de Gutto uh, is, uh, is groot. Hij heeft gisteren zijn. Uh zijn weiland gemaaid en heeft nog 36 gutto's aan de kant kunnen zetten... in een soort vluchtstrook, zoals hij dat noemde, waar de gutto's beschermd worden. Het verhaal van de ganzen is het verhaal van de zomergansen, niet van de winterganzen, Want ik sta hier bij een weiland en er staat geen vrije toegang tussen 1 oktober en 1 april. Want dan is het een opgang, opvanggebied voor ganzen. Dat is in de winter. Dat is dus een heel ander verhaal. Daar komen we over een half jaar mee terug. Joris, dank je wel voor jouw bijdrage uit Friesland. Ja, dan komen we nog weer terug op de Eerste Kamerverkiezingen van gisteren. Voor een bord symbolische linzen stemde een SGP'er via het CDA op de VVD. Dat is niet alleen een klap in het gezicht van de christelijke politiek. Het is ook zomaar het mo morele failliet ervan. Dat zijn zinnen van de hand van Koert van Beckham. Hij is adjunct hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. In het commentaar in die krant vanochtend en nu aan de telefoon. Meneer van Beckham, goedemorgen. Ja, het bord Linzen kennen we uit de Bijbel. Esau verkwanselde zijn recht als oudste zoon... als zijn jongere broer Jacob. En daar kwam niks goeds uit voort. Wat heeft de SGP verkwanseld volgens u? Nou, ik denk dat uh, wat er nu gebeurd is... dat het een behoorlijke knauw is voor, uh, voor christelijke politiek. Christelijke politiek begint bij de gedachte... dat uh, om iets bij te dragen aan een samenleving... dat het er toe doet, of je wel of niet uh, gelooft. En uh, vanouds hebben van daaruit... Um, SGP en ChristenUnie met elkaar afgesproken om uh, op elkaar te stemmen bij uh, de Statenverkiezingen en elkaar te helpen. En uh, ja, dat is nu niet gebeurd. En nou, dan kun je zeggen van nou, dat is uh, hun goed recht, dat is ook zo. Maar het punt is natuurlijk dat bij elke verkiezingen christenen door die partijen worden opgeroepen om uh, op hun te stemmen, omdat een principieel geluid belangrijker is dan onderlinge meningsverschillen. Ja, daar denken ze nu blijkbaar zelf anders over. Dus waarom zou je de volgende keer nog op die partij stemmen? Dat is heel in het kort uh, het gevaar... wat volgens mij nu toch wel dreigt uh, voor de achterban van beide partijen. Maar waarom zouden deze twee partijen de principes niet overeind kunnen houden... in samenwerking met andere partijen? Waar bent u bang voor? Nou, het punt is dat uh, bij christelijke politiek tot nu toe... werd gezegd van ja, links, rechts... Dat doet er allemaal wat toe. Het is ook belangrijk om daarover door te praten. Maar het belangrijkste is toch iets anders. En dat is dat we samen vanuit ons geloof een bijdrage proberen te leveren aan de samenleving. En dat betekent dat je soms in een heel andere partij kunt zitten. Maar op bepaalde cruciale momenten, zoals deze, zeggen we dat dat principe toch heel uh, belangrijk is. Ja, en daar wordt nu, nu afscheid van genomen. Nou, dat kan. Maar daar moet daar wel echt iets tegenover staan... En dan komt iets, een andere vraag op tafel. En dat is, ja, uh, dat wetsartikel over de godslastering, dat wordt nooit gebruikt. Ja, moet je dan zo'n enorme exercitie uithalen om ja, iets te bereiken wat eigenlijk helemaal geen effect heeft? Of die koopzondagen. Ja, er zit een tendens in in de samenleving dat dat gewoon meer wordt, rechters die zich ook op dit moment al niet houden... aan de toepassing uh, van de wet daarvan. Dus ja, wat win je er uiteindelijk mee? Ik denk dat de SGP er uiteindelijk niet zoveel mee wint. Hm, ja, maar u doet nu op uh, eventuele afspraken... de SGP met VVD en CDA ja. uh, en ook PVV zou maken. Maar steekt u dat of steekt het u meer dat SGP en ChristenUnie... niet meer door één deur lijken te kunnen? Want die frictie die is, speelt al wat langer, hè? Ja, het speelt al heel lang en ik, ik denk dat... Uh, dat ze door de onderlinge kenniszinnen en de beeldvorming. Uh, ja, toch. De, de, ben ik bang dat ze de hoofdlijn. Uh, uit het oog verliezen waarom ze bestaan. Ja. He, ze bestaan omdat uh, er mensen in het land zijn. die zeggen. ja, het is toch wel belangrijk dat daar een orthodox christen zit. die daar ons Bijbels geluid probeert te vertolken. En op het moment dat je zegt dat dat toch minder belangrijk is. dan. links-rechts bijvoorbeeld. zoals op dit moment duidelijk het geval is. ja, dan doen toch de vraag op van, ja, waarom besta je eigenlijk? Ja, en aan de andere kant zou je kunnen stellen... heeft bijvoorbeeld de SGP meer macht dan ooit, meneer Van Beckem. Dat moet u toch tevreden stellen? Nou ja, ik denk dat uh, uh, tot nu toe steeds gezegd door die partijen... dat principes belangrijker zijn dan macht. En ja, nu blijkt dat niet het geval te zijn. Nee. Dus uh, uh, ik vind dat men wel wat heeft uit te leggen richting de eigen kiezers. Goed. Kurt van Bekken, adjunct hoofdredacteur van het Nederlands dagblad. Dank voor uw tijd. Bijna half tien, nog even naar de droogte. Want ondanks de buien van de afgelopen dagen stevenen we af op een droogte record. Het landelijk neerslagtekort is op dit moment al groter dan in 1976. En dat was tot nu toe het Nederlands recordjaar. Aanhoudende droogte zorgt voor allerlei problemen. In Schipluiden bijvoorbeeld hebben dijkinspecteurs scheuren in een veendijk aangetroffen. Moet natuurlijk hersteld worden. En verslaggever Jeroen de Jager ging daarom maar eens kijken in Schipluiden. Ja, ik ben bij. Uh... Uh, het parkeerterrein, we zijn nog niet in de Duifpolder, want daar is die dijk. Daar gaan we zo meteen naartoe. In de middag uitzend ik daar een reportage over. Maar we kunnen er al wel over praten met John Wijngaards van het Hoge uh, hier, Delfland. Die scheuren zijn aangetroffen in een, ja u noemt het geen dijk, hè? u noemt het een kade. Maar dus ons, voor ons is het een boezemkade. boezemkade. Dus het is boezemkade van de Duifpolder in uh, Schip Luiden. Over een lengte van 350 meter. En hoeveel scheuren zitten daarin dan? Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Uh, de, de scheuren die uh, erin zitten. ...in zijn, ja, echt visueel, vooral op de kruin. In binnentaluut staat momenteel nog gewas, dus dat is moeilijk zoeken. Maar als je goed met de prikstok uh, binnentaluut uh, aftast, dan, uh, nou, dan kan je ze toch echt wel vinden. Dus. Nou, eigenlijk weet u het dus niet. Nee, hoeveel er exact in zitten, ja, dat kan je gewoon niet nagaan. Je doet je best om in ieder geval de gevaarlijkste, hè, de, de meest uh, dreigende, om die te, in ieder geval te vullen. En hoe onveilig is het? Stel dat zo'n dijk gaat schuiven en doorbreekt, uh, wat komt er dan onder water te staan? Nou, momenteel is het absoluut niet dreigend. Dit is puur uit voorzorg. Dus, uh, nou ja, stel, stel dat, hè, 2003 Wildnis, hè, het verhaal. Uh, dat was een polder die, uh, die flink bewoond was. Ik meen uh, iets van, van 2000 uh, slachtoffers, zeg maar. Hè? Mm -hmm. Mensen die uh, gedupeerd werden. Deze polder is bijna compleet groene polder. Dus de schade zou minder zijn, maar ja, wel compleet onwenselijk. Er zijn 40, 50 huizen begrepen? Ja, hooguit, hooguit, inderdaad. Ja, maar toch, hè? Ja, daarom, we proberen alles te voorkomen, ook middels deze actie, door, door scheuren te vullen, de kader te besproeien. We gaan vanmiddag een proefstuk spuiten en proberen op die manier te voorkomen dat de kaders verder achteruit lopen. Want u gaat nu gewoon handmatig die scheuren vullen. Hè? Hoe, ja. hoe stevig is dat dan? Want ik kan me voorstellen, daar, daar, daar stop je wat zand in, teelaarde heet dat dan, wordt besproeid om het te laten zakken. Maar ja, hecht dat allemaal wel? Nou, we proberen inderdaad he, met uh, platte steekschoppen uh, de, de scheuren iets verder open te maken. Grond he, erin te, uh, te deponeren en vervolgens met gieters ver mogelijk naar beneden te krijgen. En steeds verder op te bouwen, zodat ze uiteindelijk helemaal goed gevuld zijn. Klinkt toch ook een beetje houtje thuisje? Ja. Uh, je, dus, je kunt het niet, anders. Nee, er zijn geen andere mogelijkheden voor om het op een goede manier uit te voeren. Dus uh, we doen wat we kunnen om het zo veilig mogelijk... En dan uh, daar... maar hopen en bidden tot God. Daar komt het wel op neer, ja. Want uh, voor, voor de rest zijn er geen mogelijkheden. Je probeert alles als het nog verder uh, droog blijft. Hè, de langdurige periode, misschien wat de, dat er van de zomer nog wat gaat komen. Ja, dan zullen we misschien uiteindelijk andere maatregelen moeten gaan treffen. Nou, we gaan het zo meteen zien. We gaan onderweg. Jeroen de Jager, u hoort meer van hem vanuit Schip Luiden. Daar waar de dijken te lijden hebben. Door de droogte. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal van deze dinsdag 24 mei. Uh, we gaan door naar de collega's gelijk. Van de Roos en Kokkelman. Goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Feestje in Parijs woensdag, want dan is de OESO. De organisatie voor economische samenwerking in Europa die bestaat 50 jaar. Dus zijn alle top-economen van de wereld daar om te praten over de economische crisis. En die is nog nooit zo groot geweest. Ik praat zo meteen met de tweede man van de OESO. Dat is Aatjan De Geus, onze voormalige minister van Sociale Zaken. En we horen straks al Peter van Uhm bij jullie in de uitzending. De mm -hmm. commandant der strijdkrachten. Wij gaan praten over de marine. Belangrijk voor het inzetten tegen de piraterij onder meer. En bij de ondersteuning van internationale missies. Ook daar is de onrust buitengewoon groot. Dat en meer. Zo meteen. In goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van exact half tien, door wat mooier kan het niet. Prachtig. Radio 1, het NOS-journaal.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 Eén dode viel er en 22 mensen raakten gewond. Ahmadinejad bleef ongedeerd. In de Colombiaanse havenstad Cartagena is 12.000 kilo cocaïne onderschept. De lading was bestemd voor Mexico. Drugshonden vonden de kook in een scheepscontainer. En volgens de marine is het een van de grootste vangsten in de laatste jaren. En het voorjaar is in Nederland nog nooit zo droog geweest, zegt het KNMI. De buien van zondag hebben niet veel geholpen. Een druppel op een gloeiende plaat. Blijft voorlopig droog. Nieuwe buien helpen weinig. Omdat het zonnige weer veel verdamping veroorzaakt, zegt het KNMI. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. WB Verkeersinformatie, nog 23 kilometer file. De spits is bij Den Haag en Rotterdam zo goed als voorbij. Verder moet het wat verder afbouwen. Uh, nog een lange file op de A10, de Ring Amsterdam na een aanrijding. Tussen afwit en Duivendrecht 9 kilometer. Tussen Diemen en Duivendrecht is de rechter reis ook dicht. Na aanrijding was er ook op de A28, Zwolle richting Hogeveen. Tussen Zuidwolde en Knopend Hogeveen 5 kilometer. De nasleep van een aanrijding op de A50 Os richting Eindhoven... Tussen Nistelrode en Velgel nog 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling bestaat 50 jaar. Maar de economische crisis is nog nooit zo groot geweest. Kroatië is welkom in de Europese Unie. Eén probleem. De Kroaten zelf willen helemaal niet. De bezuinigingen op defensie zorgen voor veel onrust onder het personeel. Wij praten over de marine en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is 2,5 over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, nee. Thijs Boelens is vanochtend in Nijkerk. Piepende spreeuwen, dat zijn spreeuwen die gerinkt worden. Dat doen we al 100 jaar en voorlopig blijven we dat ook nog wel doen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen -nederland .nl. De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, bestaat 50 jaar en heeft sinds haar oprichting nog niet voor zo'n grote crisis gestaan. Morgen zullen regeringsleiders, ministers en alle andere top-economen eh, van de OESO-landen praten over maatregelen om na de financiële crisis de groei en de werkgelegenheid te herstellen en vast ook veilig te stellen. de Geus, goedemorgen. Goedemorgen. Plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO. Wat is de belangrijkste boodschap van u aan de leiders morgen? Uh, dat de economische groei nu wel doorzet. Met name in Azië gaat het, uh, gaat het beter. En de wereldhandel neemt ook toe, maar het is allemaal zeer kwetsbaar. Dus het uh, rechttrekken van de schulden van de overheden is nu uh, het eerste wat te doen staat. Ja, en dan kijk je natuurlijk meteen naar de Grieken... En ja. daar loopt het allemaal nog niet zo heel lekker... behalve dat ze een paar staats-eigenomen aan het privatiseren zijn nu... in de hoop daar wat geld voor binnen te krijgen. Maar echt vlot gaat het nog niet, hè? Nee, en je ziet ook in andere landen... Uh, ja, de Verenigde Staten heeft ook nog een enorme klus voor de boeg. als het gaat om het uh, wegwerken van een, een schuld. die bijna 100% is van het uh, nationaal inkomen. Die zitten ja. met tekorten ook van rond de 10%. Frankrijk heeft een heel groot tekort. Spanje met een heel groot tekort. Uh, Portugal. Wat ook zorgbaart is dat in de verschillende landen. Uh, de regeringen die. Moedig zijn om bepaalde hervormingen door te voeren, dat die daarvoor niet altijd beloond worden in verkiezingen. En je ziet, dat hebben we nou in Spanje gezien afgelopen weekend. maar dat is in Griekenland en in Portugal eerder gebeurd en dat zijn, dat zijn dus hele lastige zaken. Ja. Maar onze boodschap zal zijn: mensen, zo, zo moeten we wel doorgaan en ja, we moeten dit ook duidelijk maken aan de, aan, aan, aan, aan de, de, de, aan de mensen in het land. We moeten ook duidelijk maken dat er eigenlijk geen alternatief is. We zullen door een aantal hervormingen heen moeten. En we zullen daarbij ook bijvoorbeeld het milieu absoluut niet mogen vergeten. Want het, is een, het zou ook heel, heel zwak zijn als we nu wel economisch er beter uit zouden komen. Maar als we tegelijkertijd het milieu verprutsen. En dat kan ook nog. Dus we zijn nogal bezorgd. Ja, dat mag je zeggen. Bent u ooit zo bezorgd geweest in uw bestaan, zal ik maar zeggen? Uh, in ons bestaan als OESO. Ja, ik denk dat de grootste zorgen toch waren bij het allereerste begin. In, uh, net na de Tweede Wereldoorlog toen 18 landen zeiden van nou heel Europa ligt in puin. We moeten nu samen de schouders eronder zetten. Uh, op dat moment, ja, van achteraf gezien is het een mooie nostalgische tijd van wederopbouw en saamhorigheid. Maar vergis je niet, Europa lag in puin. Dus ja. de bezorgdheid toen was natuurlijk nog weer vele malen groter. Ja. Maar, maar sindsdien, sinds de wederopbouw? Ja, we, hebben nu, we hadden toen 18 landen, we hebben nu 34 landen. De economie is helemaal, het is niet meer Europa plus de rest van de wereld. Het is de rest van de wereld uh, en daarbinnen een beetje Europa. En zo moeten we nu ook naar de economie kijken. Dus we zijn dankbaar dat het in Azië hard gaat nu. Maar uh, tegelijkertijd zeggen we dat in, uh, als het gaat om uh, de combinatie van hoge werkloosheid, hoge overheidsschulden, kwetsbare huizenmarkten... Dan, en, en ook het risico nog weer van oplopende inflatie. Want de, de energieprijzen zijn hoog. En de energieprijzen die bepalen voor 50% ongeveer ook de voedselprijzen. Want dat moet gemaakt en getransporteerd worden. Ja. Dus dat zijn, toch, uh, dat zijn toch zaken waar we zeggen... Ja, ...er moet nu doorgepakt worden met het, uh, met het op orde brengen van die overheidsfinanciën. Ja. Er zijn economen die zeggen het is een beetje Rome voor de val. En we hebben het niet in de gaten. Ja. Nou ja, dat is een. Uh, dat, ik, ik laat dat aan, aan, aan, aan uh, geschiedschrijvers die, het, die, die daar ook een uh, profetische voorspelling over doen. Uh, ik, heb dat, ik heb die tijd van Rome niet, niet zozeer zelf meegemaakt. Nee, dat is namelijk uh, een paar duizend jaar geleden, dat begrijp maar, ik wel. Maar het doet er wel aan denken. Want aan de ene kant hebben we het natuurlijk geweldig goed met elkaar. Hè, dat, ik, ik bedoel, wij, wij hebben deze conferentie hier in Parijs, het is prachtig weer... En eh, ja, een kop koffie op het terras kan je altijd nog betalen. Dus dan zeg je van, oh, het leven is mooi. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar, naar wat er zich in de macrotrends afspeelt... dan is er wel degelijk heel veel te doen. En ik, nogmaals zeg ik, daarin is wat wij kunnen doen met het milieu. We hebben, morgen presenteren we ook onze Green Growth Strategy... waarin we zeggen, we zullen een nieuw model van economische groei moeten vinden... en moeten ontwikkelen waarin we de indicatoren over vervuiling en over... Uh, ...en over uh, hoe het uitwerkt op het milieu allemaal, hoe, dat we die daarin meenemen. Er is geen economische groei meer denkbaar zonder dat je daar ook uh, de toekomst van het milieu in meeneemt. Anders is het absoluut niet duurzaam en houdbaar. Kun je zeggen dat wij voor de grootste economische uitdaging staan sinds de wederopbouw? Um, ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat je dat kan zeggen omdat de, de, de, de, de, de, de combinatie van financiële, economische en werkloosheidscrisis... die is al bestempeld tot de grootste sinds de, eh, sinds de niet alleen de wederopbouw, maar sinds de jaren 30. Dus dat is al als zodanig geadresseerd. En als je daar dan nog bijvoegt de, de lange termijn uitdagingen op het terrein van milieu en ook de vergrijzing van de bevolking... Dan, dan, ja, dan, dan staan we zonder meer op het, op het meest cruciale moment. Ja. Uh, he, hebt u het gevoel dat regeringsleiders, ministers in Europa. Uh, het, de ernst van de situatie scherp voor ogen hebben, eigenlijk? Ja, die, dat gevoel hebben we wel. Dat de regeringsleiders die ernst scherp voor ogen hebben. Maar we zien ook. dat het uh, ontzaglijk moeilijk is. om dat ook direct te vertalen. in een beleidspakket wat zoden aan de dijk zet. En ja. om dat ook uh, zo. ...voor te stellen en om daarin ook de bevolking mee te nemen, als het ware, in zo'n beweging. Nou ja, zeker dat, omdat het nationalisme het te... in heel veel Europese landen groeit, onder wie, of waaronder Nederland? Ja, ja, precies. Dus, dus er is, uh, als, er, als er geen, als, als uh, er, er kan op een gegeven moment een stemming ontstaan van, nou ja, maar de, dan maar liever zonder, de, zonder dit of dat land... En dat is iets wat in het verleden is gebleken, dat werkt altijd slecht uit. Die landen die kiezen voor een geïsoleerde positie of voor een protectionisme of wat dan ook, dat werkt. Dat lijkt even te werken, maar vervolgens sluit je je af. Ik zei net al, wij hebben door onze open economie hebben wij meer dan andere landen ook geprofiteerd van niet alleen wat er in Duitsland gebeurt, maar ook van wat er in China gebeurt. Ja. En als daar... De banen toenemen, vroeger zeiden we van oh, het werk gaat naar, gaat naar China. Dan verliezen wij hier. Maar het omgekeerde is waar. Hoe harder China groeit, hoe meer werk wij hier krijgen. Ook ja. van de Chinezen enzovoort. Ja. Dus al met al is onze uh, is, het, is het de rol van de OESO om regeringsleiders te helpen. Aan de aan, aan goede evidence. zeggen we dan. Dus dat is bewijsmateriaal, goede, uh, goede informatie. En ook aan goede voorbeelden, best practices. Korea doet het geweldig goed als het gaat om green growth. Ook Zuid-Afrika loopt daarin wat voor op. Dat zou je allemaal niet verwachten, maar dat gaan we morgen wel allemaal bespreken. Dus wij lopen hier hopeloos achter? Nee hoor, zo is het ook weer niet. Oh. Want wij hebben in Nederland hebben wij wel, uh, door een, uh, doordat we tijdig begonnen zijn met de hervormingen van onze sociale zekerheid en de gezondheidszorg, hebben wij eigenlijk iets lagere problemen met de werkloosheid. Dus ja. dat, is, dat is nummer één. En punt twee is het ook zo dat, uh, ja, dat bij ons de, uh, het, het, het pakket wat nu al is aangegaan om die overheidsfinanciën op orde te krijgen, daarin uh, zijn we weer een beetje model voor anderen. Juist, dus Nederland doet het op dat uh, vlak goed. We, doen het, we, we staan voor dezelfde uitdagingen, maar we doen het een beetje beter. Goed. Ja. Nog even over dat nationalisme, want er zijn uh, partijen ook in Nederland, uh, namelijk de PVV van Geert Wilders, die zeggen uh, deze week Griekenland moet maar gewoon uit de euro. Ja. Wat vindt u daar dan van? Nou ja, tel uit je verlies. Hè. Ik bedoel, het is, uh, dat, dat kost natuurlijk bakken vol met geld. Al die uh, landen die, die aan Griekenland geleend hebben... en die, daar, die daarin zitten uh, met, uh, met allerlei transacties... dat is uh, dus gewoon een en ander, dat kan je al uitrekenen... dat dat natuurlijk ontzettend veel kost. En het gaat, bovendien gaat het ten koste van de kredietwaardigheid van de hele euro. Dus het is, uh, ja, dat, dat raakt, laat me zeggen... Uh, ik kan me voorstellen dat er politiek gesproken... Een, een, ...een verleiding is om uh, het, uh, de onvrede over de toestand in Griekenland... ...om die te verwoorden met, met dergelijke uh, spreuken. Maar dat is, uh, dat is geen regeringstaal. Ik, ik hoorde u zeggen, het raakt kant... Ik, ik, ik, ik oh. zei, het is geen regeringstaal. Dus, dus nou ja, goed. Dus. Ik dacht dat u bezig was op de kan nog wel. Goed, um, dan nog een laatste vraag over de, de situatie in Nederland. Dit kabinet heeft natuurlijk een hele uh, nauwe marge, uh, zal ik maar zeggen, wat betreft steun in het, in, uh, in het parlement. Ook in de Eerste Kamer nu, afhankelijk ja. van één zetel van de SGP. Ja. Vindt u dat nou, uh, laten we zeggen, de meest uh, stabiele situatie die je kunt voorstellen? Ja, de SGP is namelijk de meest stabiele partij die je kunt voorstellen. Met één zetel? Nou ik bedoel, in meerderheden telt of je, hem, of je de meerderheid hebt of dat je hem niet hebt. Het telt niet. Uh, ja. heb ik, het, is natuurlijk, het is natuurlijk zo dat een, een, een wat meer zetels altijd wat comfortabeler is. Maar als het om de SGP gaat, dat is, een, dat is de meest voorspelbare en de meest stabiele partij die je kunt wensen. Dus het zou zorgelijk zijn als die ene zetel van een andere partij moest komen. Juist, dus u maakt zich wat dat betreft geen zorgen over de stabiliteit van dit kabinet? Nee, nee, nee. Ik denk dat dit... En dat is, het is ook nodig. Je kan, je kan vinden van het kabinet wat je, hè, wat, je, wat je daarvan vindt... en van het programma dat had wat de OESO betreft... had dat ook wel een slagje ambitieuzer gekund. Ja, wat een grote uitdaging. Uit te maar tegelijkertijd is het ook zo. Er ligt nu een pakket om de overheidsfinanciën op orde te brengen... en om ook een aantal andere zaken aan te pakken. En dan vervolgens kom je in de situatie... van laten we dan alsjeblieft uitvoeren wat we hebben afgesproken... Want als je dat al niet doet, dan, dan kom je alleen maar verder achterop. Dus nee, wat, wat mij betreft is dit is wat er van de week gebeurd is... is ja, dat is gewoon een, een, een, een steun voor deze regering. En dan, ja. en dan zal natuurlijk de uitdaging ook zijn... Ja. om uh, in al die debatten, uh, of het nou gaat over de euro... of dat het gaat over migratie en andere zaken... Om onderscheid te maken tussen uh, regeringstaal, zoals ik dat net zei, regeringsverantwoordelijkheid en datgene wat er uh, vanuit het parlement aan, uh, aan andere stemmen gehoord wordt. Goed, feestje met een uh, hoog uh, uh, gehalte aan waarschuwing, zal ik maar zeggen. Ja, wij hebben een. Uh, We zijn bezorgd. Aan de andere kant is het natuurlijk geweldig als je, eh, als je niet alleen met de OESO-leden... maar ook met landen als China, India, Brazilië, Zuid-Afrika, Indonesië... die zitten hier ook allemaal om tafel. Als je met elkaar, zolang je met elkaar van elkaar wil blijven leren... en de zaken wil coördineren... is er in ieder geval eh, eh, economische vrede in de wereld. En eh, nou goed, dat hebben we dan ook eh, 50 jaar gehad. Dus laten we daar maar blij om zijn. Aadjan de Geus, plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO. Ik dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De uitbarsting van de IJslandse vulkaan Grimsvötn, zoiets, zorgen deze week voor een nieuw record. In de aswolk die boven de vulkaan hing... Telden wetenschappers maar liefst 2198 bliksemschichten. Hoe kan dat? Aardwetenschapper Bernd Anderweg heeft het antwoord. In principe is een bliksemschicht... ook bij een, een ontlading tussen negatieve en positieve elektriciteit die in de lucht hangt. Um, en bij zo'n vulkaanuitbarsting wordt dat veel om vele malen versneld en verergerd. De asvolk die boven de vulkaan hangt, die zit vol met as en uh, hete lucht en dat stijgt allemaal hartstikke op, heel heftig langs elkaar. En in die lucht botsen allerlei deeltjes tegen elkaar aan. Daardoor krijgen allemaal deeltjes een elektrische lading. Dat een beetje statisch worden ze daarvan. En de geladen deeltjes die kunnen vervolgens door stromingen, wervelingen in die wolken... wat uit elkaar gedreven worden. Dus dat de negatieve deeltjes een bepaalde kant op gaan... en de positieve een andere kant op. En die kunnen in contact met elkaar maken door een ontlading, een grote bliksemschicht. En dat zijn er dus zo vreselijk veel geweest. Uh, tot 15.000 in 15 uur uiteindelijk... En Bernd aan de kan weer een andere telefoon gaan aannemen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws ook over die IJslandse vulkaan Greenswutten. Mailt u ons dan vooral naar goedemorgen Nederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Nijkerk. En daar is Thijs Boelens. Weet je hoe die werkt? Die, uh... Nou, Dick Jonkers die gaat omhoog naar een nestkast te worden. Spreeuw uit een kast gehaald en het gaat om ringen. Henk van der Jeugd. Oh. Pas op de ladder valt bijna. Ik van de Jeugd, u bent van het Vogeltrekstation op deze plek waar we nu staan in Nijkerk. 100 jaar geleden werd hier de eerste vogel geringd. Ja, dat klopt. Uh, dat was een, uh, was een jonge spreeuw, net zoals uh, als we nu hier uh, laten zien. Die werd geringd door uh, meneer Meindert Menzo van Esveld. En die deed dat weer op verzoek van professor van Oort van uh, het museum, Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te leiden. Eens even kijken. Dick Jonkers, u heeft een spreeuw te pakken. Een jonge spreeuw, ja. Heel mooi te zien, hij heeft al aardig wat, dat zijn slagpennetjes beginnen te ontwikkelen. En ook heel mooi te zien die gelige zijkantjes van het beest, van de snavel. Dat is ook heel makkelijk als je in het donker zit natuurlijk, want als je snavel open gaat, dan weet je precies tussen die twee gele banen, dan moet je voeren. Waarom ringen we eigenlijk? Misschien een domme vraag? Nou, dat is heel goed aan Henk om dat uh, te beantwoorden, denk ik. Waarom ringen we eigenlijk? We ringen vogels omdat we willen weten waar ze vandaan komen, waar ze naartoe gaan. Dat was zeker 100 jaar geleden de drijfveer van mensen. Puur wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Daar was nog heel erg weinig over bekend. Intussen hebben we daar ontzettend veel over geleerd. En nu kijken we ook vooral naar processen als overleving en hoeveel jonge vogels grootbrengen. Ook daarvoor heb je hele grote aantallen geringde vogels nodig... Uh, wat we daarmee eigenlijk doen is een, is een vinger aan de pols houden van de Nederlandse broedvogelpopulaties. U heeft een ring in uw hand. Nu moeten we dit vogeltje even gaan ringen. Wat doet u nu? Ik haal nu uh, een ring uh, van deze streng. Dit is een ring met een diameter van 4,2 mm. Dat is uh, precies de maat die een spreeuw uh, nodig heeft. Die is niet te groot en niet te klein. Ik lees even het, uh, het nummer voor. Hier staat op letter L gevolgd door het nummer 360. 8, 5, 9. dan. Geef die ring aan Dick. Die ring Hoe doet hij dit? En dan pak ik het ringetje. Druk hem even met de hand dicht. En knijp hem er zo even na met de ringtang. Want ze moeten natuurlijk wel heel goed sluiten. Die jonge spreeuw die ondergaat het allemaal heel, ja, heel dus rustig. Dat he? klopt wel natuurlijk heel erg. He. Kijken, kijken of de ring verder goed zit, of hij goed draait. Hij is goed gesloten. Hij moet ook goed gesloten zijn. Want als hij ergens blijft hangen met een strootje... dan heeft hij een probleem natuurlijk. En hier wordt de kijk, hij oh. gelijk op een jas. Die wordt ondergescheten. Ja, dat is normaal. Dus dan moet je altijd weer opletten met, uh, met spreeuwen. En dan kan hij zo de kast erin. En deze gegevens die worden dus allemaal genoteerd. Dus het ringnummer. Gewoon het Arnhem Holland staat nog steeds op, hè, Henk. Ja. Je zou verwachten eigenlijk in deze moderne tijd dat eigenlijk zo uh, ja, iets, iets ouderwets als ringen, dat het niet meer nodig is. Het is, nog steeds, uh, het is nog steeds nodig, sterker nog. We ringen meer vogels in Nederland dan we ooit hebben gedaan. Want wat ik ze net vertelde voor het, het, uh, die berekeningen over overleving en broedjes dat is echt een wetenschap van de grote getallen. Daar heb je grote aantallen geringde vogels voor nodig om die burgerlijke stand zeg maar, bij te kunnen houden. Okay, nou, die kleine spreeuw gaat weer terug in de kast. Dank u wel. Graag gedaan. Bijdrage was dat van Thijs Boedens. Straks, Kroatië is welkom in de Europese Unie. Alleen de Kroaten zelf willen dat helemaal niet. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Nu moet ik leven, Padjan Doi. Vandaag niet pas volgend jaar. Vandaag het is gelukt. Ik heb weer mijn bloemetje geplukt. Dames en heren, normaal gezegd ruimen wij in deze rubriek... eigenlijk nooit tijd in voor bekende Nederlanders. Maar omdat Limburg strikt genomen ook eigenlijk geen Nederland is... of zou moeten zijn of is geweest... Eh, openen wij vandaag de deur voor Jean Keulen alias. Seng Fransen, zonder N, Seng Fransen. Ja. Mijn moeder heette Vin Fransen. Oh, daar komt het vandaan. Want ik vroeg me ja. al af wat er mis was met de naam Jean Keulen. Dat is toch ook een mooie Ja, Daar is iets mis mee, want ik was ambtenaar... En ik wilde niet met mijn... Ik had een serieuze baan en ik wilde niet met mijn, mijn gewone naam altijd in de krant Goed, zo. Goed, voorafgaande uh, aan het gesprek vraag ik altijd even of u iets wil drinken. Wit of rood? Wit. Wit, oké. Okay. Wit, redelijk droog. Redelijk droge witte wijn. Goed, nou uh, leuk om even uit te leggen hoe u eruit ziet, hè? Want u bent ook vrijgezel, had ik begrepen. Ja, toch wel. Nou, hoe ziet u? een latje, maar... Uh... U heeft een sletje, zei u dat nou? Een wat? Een sletje? U zei, ik heb een sletje? Nee. Oh nee, een o oh, en een latje. Een, een latje. latje, Oh, en een latje. Een beetje, nee, ik niet. heb wel ja. een beetje een, een vriendschap, maar dat is geen, geen echte relatie. Nee, goed. Nou, de 70-jarige troubadour uit Hulsberg. Uh, waar ligt... Moet je die naam erbij, moet je passeren? Ik zeg altijd: die leeftijd die speelt geen rol, want ik van binnen buiten. Oké, oh, nee, nou, dan doen we dat even overnieuw. Um, de troubadour uit Hulsberg. Um, Hulsberg, waar ligt dat? Dat ligt uh, tegen Valkenburg aan, in Zuid-Limburg. <coughs> ja, dat kunt u ook niet zo doen. Ehm... Um, ja, ik kondigde u aan als bekende Nederlander. Hè? Hoe zit het eigenlijk met die bekendheid? Nee, ik ben niet bekend. Ik, oh, ben, niet dus bekend. Oh, ik ben de meest gevraagde onbekende artiest van zuid limburg De meest gevraagde onbekende artiest uit ja. zuid limburg Even de doelgroep, uh, uh, meneer Keulen. Um, doelgroep. Zijn dat vooral oude mensen? Want kan nee, niet voor... helemaal niet. Nee? nee, helemaal niet. Nee? helemaal niet. Ik heb het liefst gezegd, ik, ik treed voor advocatennotaars op. Ik heb liever een beetje intelligent, intelligent publiek, Ja. Want, want, dat een... wat sneller. want de want rest ik sneller begrijpt het als, niet als Want de rest... Het legt dus een beetje op toenhamers wat ik doe, hoor, in veel opzichten. Maar dan met gitaar erbij. Ja, want uh, vooral de intelligente mensen, omdat de rest het gewoon niet begrijpt... Natuurlijk, ja, nee, dat moeten we niet zeggen. Nee, goed. Ik heb de universiteit nooit gezocht, eigenlijk. Alleen heeft, die kennen me wel, maar die doen, die doen net, die zeggen altijd wat voor zo'n keulen komt, dat is niks. Die zeggen gewoon zonder het gehoord of gezien te hebben, het is niks. Het is en dat, niks. En, en daardoor heb ik hun eigenlijk een beetje deur gesloten. Ja. Het is gewoon zo. Ja. Die, die, pas geleden nog, ja, ik, ik stuurde een cd'tje op, dat is niks. Het is huis, huis, ja. en keukenwerk, zeggen ze dat. En daar, nou, daar ben ik mee gekapt, dus met die groep. Goed. Um, nou, eens even kijken wat u waard bent als troubadour, hoor, uh, meneer Keulen, want uh, dat moeten wij ja. bij de Karo natuurlijk ook even kritisch beoordelen. Um, uh, heeft u iets bij handen? Ja, ik ben toch zo niet in de uitzending, hè? Nee, nee, dat is niet live. Oh. Althans, nou, op het moment dat we dit uitzenden is het niet live... maar op het moment dat u het te horen krijgt, is het wel live. Uh, dat is nummer één, ja. Daar uh, komt-ie. Okay. Nu moet ik leven, Potjan de Vandaag en niet pas volgend jaar. Misschien zing ik dan in de glorie. Dan ben ik met willen nog niet klaar. Maar zie, vandaag, het is gelukt. Ik heb weer mijn bloemetje geplukt. Jean Keulen, alias ja, ja. Seng Fransen, de artiest uit Hulsberg. En zo kan ik nog duizend gedichten met humor en serieuze berichten. Ze zijn voor de mens en ik heb maar één wens. Dat ze toveren wat vrolijke gezichten van het goede nieuws was Marcel Dekker. Het is 7 minuten voor 10, dames en heren. We gaan naar de Balkan. Het is nog niet officieel, maar naar alle waarschijnlijkheid... treedt Kroatië volgend jaar toe tot de Europese Unie. Bleek gisteren daar een bijeenkomst van alle ministers van Buitenlandse Zaken. Het is één probleem. Die Kroaten zelf hebben er helemaal geen zin in. Marcel van der Steen, goedemorgen. Goedemorgen. Een ja, Balkan-correspondent. Ja, waarom, waarom hebben ze ja. er helemaal geen zin in? Nou, dat heeft vooral te maken met, uh, nou, met verschillende dingen te maken, maar nog een grote klap uh, vorige week of vorige week een paar weken geleden was uh, um, de veroordeling van uh, twee generaals die uh, um, in, uh, in de oorlog hier hebben uitgehouden, namens uh, de Kroaten, zijn grote helden in Kroatië, um, en zijn veroordeeld voor zo'n twintig jaar gevangenisstraf. Dat was een uh, grote klap en dat. Ja, de reactie die dat opleverde was dat er mensen de straat op gingen... echt tienduizenden mensen in Zagreb. En uh, daar werden onder meer ook EU-vlaggen gebrand. Uh, onderzoek werd er gehouden van hoeveel mensen steunen nu nog de toetreding tot uh, de EU. En dat kwam uiteindelijk uit op 44,6 procent. En dat is ja. niet veel. Nee, dan zou je zeggen, blijf lekker bij jezelf, kom dan maar niet. Ja, maar ja, er is natuurlijk jarenlang aan gewerkt aan die toetreding. Het begint uh, op een gegeven moment net zo'n zo zo zo afsprakenlijst die je met elkaar maakt... Uh, in 2004 is dat officieel uh, geworden, werden dus ze kandidaatlid. En dan wordt er van alles veranderd. Dan worden de wetten veranderd. Dan wordt er uh, democratisering ingezet. Mensenrechten, dat soort zaken zijn dan belangrijk. En ook de samenwerking met het joegoslavië tribunaal. Ja. Dan kun je eigenlijk nu niet meer terug. Er is zo lang aan gewerkt, Als dat nu niet meer doorgaat, oh ja. Ja, dan, dan, dan isoleert Kroatië zich volledig. Ja, oké. Okay. Maar goed, als de bevolking er zelf geen zin in heeft, het is toch een democratie of dan, niet? Ja, dan wordt dat lastig inderdaad. Dat is ja. ook heel lastig voor de, de Kroatische premier, Jadranka Kosor. Die, uh, die uh, nou eens een beetje haar uh, in ieder geval politieke bestaan aan EU-toetreding uh, heeft verbonden. Ja. Want mensen op straat de afgelopen maanden in Zagreb. hebben niet alleen uh, geprotesteerd tegen de EU, maar ook geprotesteerd tegen de huidige, huidige regering. En die willen vervroegde verkiezingen. Ja. En zij zegt: die verkiezingen die kun je krijgen, maar pas na juni, want waarschijnlijk in juni wordt er straks getekend voor toetreding. To ja. Dan vind ik het allemaal prima dan treed ik desnoods af. Goed. Um, uh, inmiddels maken, uh, maakt een aantal landen zich zorgen over het bestrijden van, van corruptie. Met name uh, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. En die zijn daar bang voor. Uh, ja. De Duitsers zijn erg voor toetreding met de banden tussen Duitsland en Kroatië. liggen in het verleden wel vaker dicht bij elkaar. Um, de, de, de, de vraag is of... Wat zeg je? Ik zeg dat klopt inderdaad, ja. ja. De, de, de, de, de vraag is of die corruptie voldoende wordt bestreden. Ja, nou, als je het vergelijkt met de andere Balkanlanden... dan doet Kroatië het heel goed. Um, en als je het vergelijkt maar, met de uh, Europese dan, Unielanden? Nou, wat zeg je? En als je het vergelijkt met de Westerse Europese Unielanden? Dan uh, doen ze het redelijk. En het lijkt ook wel uh, wat dat betreft zeg maar, goed genoeg te zijn. En ik snap ook wel dat Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië... deze vragen nu stellen. Want we hebben natuurlijk in het verleden, in 2007... hebben we Roemenië en Bulgarije toegelaten tot de EU... Toen hadden zij corruptie nog niet helemaal uh, in de hand, onder controle. Uh, toen werd er gedacht, nou dat komt dan wel op het moment dat ze onderdeel zijn van de EU. En dat willen ze nu gewoon voorkomen. Ze willen voorkomen dat er allerlei problemen nog, met corruptie, met, met, met trafficking, met, uh, met uh, smokkelen bijvoorbeeld, uh, nog plaatsvinden. Uh, terwijl zij al onderdeel zijn van de EU, want dan heb je natuurlijk geen controle meer over nee. bijvoorbeeld je grenzen. Exact. Goed, dus dat is nog een probleem. Uh, in juni gaan ze dat halen, tot slot kort. Ik verwacht het wel. Ik verwacht dat we in juni uiteindelijk tekenen... en dan uh, 1 juli 2013 toetreden. Dankjewel, Marcel van der Steen, Balkan-correspondent. Straks, dames en heren, de bezuiniging op defensie... zorgen voor veel onrust onder het personeel. Dat u gisteren ook aan alle kanten kunnen horen. Wij gaan praten over de marine. Belangrijk bij de bestrijding van piraterij... en bij de ondersteuning van internationale missies. En u krijgt het ochtendumeur van Diederik Ebbingen. Allemaal naar het nieuws en de reclame. En weer reclame, nieuws. Nou ja, één keer nieuws maar. Met Dorald Megens. Tot zometeen. Hm.